Een klomp met het NOS-journaal. Hamas is niet van plan de wapens neer te leggen voordat er een onafhankelijke Palestijnse staat is. Jeruzalem moet daar de hoofdstad van worden, staat in een verklaring van de groep. En daarmee reageert Hamas op uitspraken van de Amerikaanse topdiplomaat Witkof, die in Israël is. Hij wil een deal waarbij Hamas alle gijzelaars vrijlaat en de wapens neerlegt. En in ruil daarvoor zou er een einde komen aan de oorlog. Uit de verklaring blijkt dat Hamas die voorwaarden onacceptabel vindt. De natuurbranden die de afgelopen weken woeden in Zuid-Europa en Turkije zijn voor een groot deel onder controle. Daarbij zijn in totaal duizenden hectares natuur en bos in vlammen opgegaan, onder meer in Spanje, Italië en Cyprus. In Turkije kwamen veertien mensen om het leven, onder wie tien brandweerlieden en reddingswerkers. Vanwege de hitte zijn er ook weer nieuwe natuurbranden. In Portugal en Spanje wordt een hittegolf verwacht, waardoor de kans op natuurbranden daar weer toeneemt. En ook in Griekenland en Italië blijft het risico hoog. In Die dam is een jongen van 14 opgepakt die zich voordeed als agent. Hij vroeg een bejaarde vrouw om geld en sieraden mee te geven vanwege de vele diefstallen in de buurt. Maar de vrouw stuurde hem weg en belde de echte politie. Toen die op bezoek kwam, werd de vrouw weer gebeld door de nepagent. Dit keer wilde die camera's ophangen. Ze lieten hem langskomen waarna hij werd opgepakt. Ook de chauffeur van de nepagent, een man van 20, werd aangehouden. De jongen van 14 had in andere plaatsen ook al mensen opgelicht. De ene laatste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door de Française Pauline Ferrand Prevot. De laatste kilometers reed ze solo naar de top van de Col de la Madeleine. Met haar presentatie neemt ze ook de gele trui over van Kim Lecour. De Australische Sarah Gigante eindigde op de tweede plaats en maakt daarmee een flinke sprong in het algemeen klassement. De Nederlandse topfavoriet Demi Vollering werd op ruime achterstand gereden.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 Het is toch uh, een lekkere... een lekkere van de tweede uur... van uh, entertainen voor jullie... hier op die 106.9 vanaf uh, Tolweg Tina. En natuurlijk DAB Plus 9A. Ja. En natuurlijk ook uh, gewoon uh, mee te kijken... Uh, via zfm-live.nl En... Um, ja, en dan kan ook natuurlijk... www.zfmartisten.nl uh, Ja, dat kan ook nog. En dan kun je ook nog een plaatje aanvragen... rechtsboven eventjes klikken. En uh, ja... We gaan naar Tino Martin en met of zonder jou. En ja, wat je net hoorde natuurlijk. Ja, dat was Bed Hart en Joe Bonamassa en I'll take care of you. Ja, ik weet niet of ik dat al gezegd had, maar bij deze. Dus we gaan nu naar Tino Martin en met of zonder jou. Met onze hits. Met onze hits. Kom jouw dag niet meer stuk. Kan jouw dag niet meer stuk. Entertainment for you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 The mark for. Zo, dat was hier dan Tino Martin en ik kan niet met en ook niet uh, zonder jou in dat allemaal hier bij Entertainment for You. We gaan uh, Marco Schuit maken en wat zou ik daarvoor moeten doen? Ik weet niet waar hij het over hebt, maar uh, als het goed is gaat hij je dat uitleggen. Het was een doodgewone zaterdag en ik liep door de stad.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 Slaat dat is I'm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 Uh, zo is dat, uh, wat zou ik daarvoor moeten doen? Marco Schuitmaker en uh, ja, zijn een nieuwe single natuurlijk. Uh, wij gaan naar Sam van Veldhoven en uh, ja, ja, vroeger, hè, vroeger toen uh, in, in, mijn, uh, in mijn jeugd zeiden ze altijd van uh, wil je verkeering met me? Maar uh, ja, tegenwoordig uh, zeggen ze het anders. Wil jij met mij? Althans, dat uh, verklaart Sam van Veldhoven dan. Zullen we samen dan de stad in gaan? Wil jij met mij? Een avond op stap, even los in de stad. Het weekend komt eraan.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 We're jij met mij, en dat zijn de woorden van Sam van Veldhoven. Ik denk dat het wel duidelijk is, ja. Hé, hey, um, ja, we gaan eventjes uh, ja, gewoon naar uh, terug in de tijd en dat naar Italië en dat doen we met Amedio Mingi en dan hebben het over Cantare e amo amore d'Amore, ja. Cantare e En tot iedereen voor tot de klokjes is voor 7 uur. Mijn naam is Frithai, goedenavond En uh, als je zit te eten, eet smakelijk. Come una funzione non del sangue ma del rosso, quel sale non le lacrime assaggiai, arsure come di battaglia, di comparse fuoche e paglia, e di cuori son cavalli scosì noi, amarsi e come andare in fuga, e cosa ho fatto, cosa ho detto mai. Dat più la weet, dat ik niet weet, dat ik niet weet, che niet fiera tra le dita della vita, passa il suono e ik niet weet, di noi, meravigliosa confusione tra i niet che le ik ogni peso appassionato un soffio ma non la verità, che è sempre un'altra storia, ma non lei, lei che tra i baci miei è, amore, è improvvisazione, non è vento, non è sole, pioggia atroce, meglio è che non ci sia. Marsia come arrampicarsi su uno schermo di illusione e poi credere in quella realtà alle fuggie, ragazza mia il naso lungo il gusto della Lekker klank uit Italië. Cantare e Damore. A Medio Mingi. Lekker uh, uit de jaren 80. De oude doos, ja, geweldig. Ja, heerlijke plaat blijft dit. En uh, ja, dat, uh, die, die, deze blijft altijd bestaan. Als een orkaan. Als een orkaan. Hier is het Hitkracht 10. Hitkracht Team. Entertainment for you. Yves Berensen. En uh, vandaag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 Nu nog jong en we hebben alle tijd. Er staat niks in de agenda. Ik hoef alleen. Vandaag ben ik van jou, Yves Berendsen, en dat allemaal hier bij ZFM Entertainment for You. En dat allemaal door de klokjes van 7 uur aan de telefoon hebben wij Fabian. Fabian Zomers een hele goede ja, avond al. Ja, avond is het. Ja, ja. <laughs> ja, ja soms is het nog even winnen, maar eh, ja. Ja, ik moet zeggen, van mij ook, hè, want ik, ik zit nu eigenlijk... Uh, we zijn eventjes teruggekomen naar ons uh, vakantieappartementje. Ja. Dus op dit moment in uh, Caruela. Uh, ja, net heerlijke zon gehad en dan ben je... Zo de notie van tijd kwijt. Ja, dus, dat, uh, dat is uh, heel begrijpelijk. Ja, ja, ja. ja hoe lang ben je geweest? Een week of twee? Nee, nee, ik nee, wil een weekje. Het was eigenlijk een keer meer een jaar werkvakantie. Overdag lekker strand en s'avonds uh, lekker optreden. Ah, Oké. Okay. Vanavond uh, het laatste optreden bij uh, Happy Days uh, in Caravela En uh, gaan we weer één keer een feestje maken. En dan morgen weer in het vliegtuig naar huis. Aha, dus uh, ja, het eind is alweer in het zicht. Ja, ja, ja, maar ook wel weer goed geweest. Hoor. Ik moet zeggen, we waren met een clubje onder een geklegen artiest, een goede vriend van mij, Frank Smeekers. Ja. En uh, ja, alles wel elkaar, allemaal overal en ergens opgetreden. En uh, dan is het ook alweer, en heb ik het ook alweer gehad, zeg maar. Dus het is allemaal gezellig, maar er gaat natuurlijk uiteindelijk ook allemaal weer een biertje in. En uh, dat is allemaal niet geweldig voor de keel. Ja. Dus uh, op een gegeven moment is het goed. Ja, want je gaat zelf ook nog vakantie houden, of niet? Nou ja, goed, ik, ik moet zeggen, ik heb al een beetje vakantie gehad. Uh, en ook voor uh, deze vakantie heb ik nog uh, vakantie gehad. Dus ik uh, pak mijn rust hier en daar. Maar goed, ik ben toch iemand die niet goed stil kan zitten. Dus ik uh, ben altijd bezig. <laughs> ja, ja, ik ken dat. <laughs> ja, toch? <laughs> ja, nou ja, je mag gewoon lekker bezig zijn. Ja, je, dat, uh, en zeker als het uh, hè, je hobby is. Ja, nee, daarom. Door. Of het nou schrijven van muziek is, of het nou zingen is, of, uh, of ik doe trouwens ook wel een percussieband, uh, heb ik dus ja, het ben altijd de weer. Ja. En uh, zolang mijn, uh, mijn vriendin het goed vindt, dan uh, hou ik er lekker vol zo. Ja, nou ja, je, je moet het zelf ook uh, leuk, uh, leuk blijven vinden, zeg ik altijd. Ja, ja, ja eens Nou, Anders moet je moet geen dingen doen die het leuk uh, vindt. Dus... Nee. Nou ja, ik neem aan dat je bij de helft uh, daarin meegaat, want anders had uh, ja, je uh, daar, daar niet, denk Nee, ik. nee, nee. Nou ja, goed, die wist waar ze aan begon. Ja, daarom. Als dat, uh, hè, dus uh, nee, die, die is het wel een beetje gewend. en hè, Ze gaat soms mee en soms niet. En dat uh, is allemaal prima, dus nee, het is allemaal goed. Ja, ze is dus in ieder geval uh, wel fan van je, hoop ik. <laughs> ja jawel, ze steunt me zeker want ik ja dat is altijd daarnaast een artiest uh, als die hier graag in de pixel wil komen moet er ook iemand naast staan die er mee gaat en uh, die ondersteunt ja die want, af en toe uh, een beetje kritiek geven uh, ja ja ja, ja, weet ja je ook, ook dat he dat is dat is toch altijd wel belangrijk uh, een puntje ja. van kritiek moet er altijd wel zijn ergens Puntje van kritiek, maar ook uh, ja, een stukje zorg voor het huishouden. Natuurlijk, mijn tijd is wat meer schaarser uh, als die van haar. Als het gaat om de, de tijd naast je, uh, uh, uh, uh, je werk. Ja. En uh, nou, ja, dat is haar supergoed. Lieve meid, daar dus, uh, ben ik super blij mee. Ja, nou nee, ja, houden we zo? Ja, ja, ja. toch? <laughs> nou ja, volgend jaar gaan we trouwen. Dus trouwen zouden we zeggen. Ah. Dan, uh, Kijk, dus, uh, <laughs> er hangt ook een feestje in de lucht. Ja, ja, dat feestje hoor, dat is wel. Ik ja, goed. Ik heb het erop losgelaten, maar... Uh, als, als het goed is, doe je het maar één keer, hè? Nou, die, die, die, die kan het gauw niet meer lukken, want... Het uh, <laughs> is al geweest. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Dan zeg ik niks meer. <laughs> <laughs> nee, maar leuk. Maar ben jullie ook alles uh, goed? Ja, heerlijk. Ja, ik, uh, ik, maar ik ga mijn vakantie nog beginnen. Dus uh, oh, oh. Ja, dit is uh, eventjes de laatste live uitzending die ik uh, doe vanavond. En uh, ja, dus uh, ik, ik ga er eventjes een maandje tussenuit. Nou, heerlijk. Ja, je ja. moet je wel aan jezelf wel kietelen, want ja, niemand anders doet dat. Ja, nee, inderdaad. Dus, uh... nee, ik ga lekker uh, naar het, uh, Kroatië. Oh, Kroatië. Jij ja. hebt veel dingen over gehoord en nooit geweest maar misschien toch een keer de moeite waard ja, is altijd de uh, moeite waard ja ik heb al mijn kluizerman die gaat er ook elk jaar trouw, uh, trouwgewijs naartoe dus er zal wel iets goed gebeuren daar dus, uh... ja nou ja de meesten gaan natuurlijk naar, de, naar Split of naar Istrië. ja, ja ik, ik ben er helemaal niet bekend maar uh, ik zit dan toch vaak in Turkije of in Spanje ja en uh, ja goed uh, maar dat is vaak soms ook wel op gerelateerd ja en uh, ja maar goed uh, maar ook leuk ook leuk ja nou Ja, je moet het uh, zeker eens een keer doen. En uh, ja, en dan uh, hoor ik wel uh, jouw ervaring daarover. Ja, nou zeker, inderdaad. En nee, ik vind de uitstap is altijd leuk. Of nou Italië is, Frankrijk, ik uh, zeg Frankrijk. Ja, het is nou, een prachtige natuur. Maar, het zijn de overburen, ja. hè? Kroatië, Italië. Dus uh, je vaart zo over. Ja, ja, ja. Nee, dat dus uh, lekker. Ja. Lekker, nou, zeker van genieten. Alvast. Dat gaan we zeker doen. Voor pret. Hè? Ja, ja, ja, heerlijk. <laughs> hey, maar um, jij, hebt, uh, jij hebt daar een singeltje, uh, een nieuw singeltje uitgebracht. Uh, lekker stappen. Ja. ja dat, uh, nou ja, dat, dat komt op zijn plek daar uh, waar je nu zit, dus. Zeker wel, zeker wel. Ik heb ook al, uh, ik zei ook, ik, ik, ik weet niet of het hoort ik heb een wat diepere stem op het moment. Ja. Ik heb flink al aan de honing gezeten en van alles om mijn strotje een beetje warm te houden. Ja, een beetje maar, de thee, uh, thee met honing of citroen. Uh, ja, ja nou, ik heb ze straks van, uh, de, de, de, de tube naar binnen zitten wringen. Ja. Dus, maar het was ook wel nodig hoor, want ik gisteren bij de voemvoem, ik weet niet of je daar eens van gehoord hebt, uh, uh, in Tormelinals... Uh, nog gezongen en gefeest en uh, nou ja goed het was uh, super tof lange frans zonvesten uh, ja. waren er ook en uh, ja het was super leuk dus ik heb een filmpjes, fotootjes van de mensen thuis als het leuk vind op socials kunnen ze wat dingen terugzien uh, ja super feestje gehad maar ja, goed ook wat dranken bij, uh, gekomen natuurlijk en uh, ja, ja. ja is allemaal ja. niet zo gezond voor het keeltje dus uh, ja. maar ja, goed ja, gewoon uh, lekker een feest ja, daarom ja, één feest en uh, goed, vanavond één keer. Uh, en uh, ja, goed, als ik dan kapot ben, dan heb ik weer uh, een week om bij te komen. Dus... <laughs> maar, maar ook, ook dat gaat lukken. Ja. Nee, maar ik word goed. Ja, dat was je. Ja, nee, eigenlijk, lekker, lekker, ja samen, lekker stappen. Uh, ja. Toepasselijk plaatje, zeker voor hier, maar natuurlijk ook in uh, Nederland uh, eh, wanneer het weekend aankomt. Ja, tekenen, ik wou net zeggen: het weekend, het hè? Ja, dus uh, nee, ik hoop dat hij ook gewoon lekker zo gezien wordt. Uh, elke gelegenheid uh, kun je hem wel gebruiken. Ja. En uh, ik moet zeggen, hij doet, het, hij doet lekker mee, dus uh, zeer tevreden. Ja, nou ja, ik, ik, ik heb hem uh, natuurlijk uh, geluisterd. En uh, ja, het is ook wel een nummer dat je kan, uh, kan draaien met carnaval en dergelijke. Dus. Ja, ja, hij past voor meerdere doeleinden. En, ja. uh, nou, ik vond het gewoon leuk. Ik, ik heb wat serieuzere plaatjes uh, hiervoor gemaakt. En uh, ja, toch sta je altijd in de kroeg veel covertjes te zingen van andere collega artiesten. En uh, ik vond bijvoorbeeld vroeger altijd Rob van Daal heel erg leuk. En ik uh, ben ook al fan van. Uh, uh, even kijken, weet je wat even. Uh, uh, kom er even niet op. Stef Ekkel. Stef Ekkel, ja ja, ja. ja, ja. Die zit nu momenteel uh, leuk in Griekenland, geloof ik, ja. Ja, ja. Nou ja, goed. Die hebben natuurlijk superleuke liedjes gemaakt. En ik wou een beetje iets in die trant. Uh, ja, dus ik ben eigenlijk iets gaan schrijven in dat, ja, in dat sfeertje wat, uh, wat we wel eens vaker gebruiken. Ja. En dat uh, is dit geworden. En. Uh, nou, hij wordt goed ontvangen. Ik, ik zie meteen altijd de handjeslucht ingaan en uh, mensen die, die... Het is net alsof ze hem meteen herkennen. Ja. Dus, uh, dus hij doet iets goed, denk ik. Ja, ja kijk, ik bedoel... Ja, je, je hebt het over Stef maar dan moet ik altijd denken, liever te dik in de kist. Maar... Ja. Ja. Of we gaan met z'n allen naar de kloten. Ja, dat ja. kan ook <laughs> ja, nee, dat klopt. Maar die hebben inderdaad ook dat, dat een beetje ja, richting het Roempa ja. uh, aan. Uh, maar die, die, ja, genre, die genre wil jij uh, zeg maar een beetje oppakken? Ja, nou niet geval feest. Ik wou gewoon lekker mijn uh, eigen feestplaatje hebben. Ja. En uh, ik denk wel dat uh, de richting uh, wel een beetje meer feestdansbaar gaat blijven. Ik, heb, uh, ik ben een groot uh, fan van uh, bellet. Uh, Ballets en ja, daar ben ik mee uitgekomen twee ja. jaar terug, met bedrogen. Nou, toen heb ik nog uh, op een gegeven moment het idee gehad van nou, dan maken we daar een, een tempo van. Nou, die heb ik uiteindelijk toch maar aan een maatje gegeven, uh, Frank Smeekers. Die heeft hem uh, eigenlijk uh, 2.0 uitgebracht, maar ja. dan met een feestjasje en die gaat eigenlijk als een speer. En bij mij heeft hij niet veel gedaan. Maar ja, weet je wat het is? Dat, dat, met, met, met, met, als je wat, wat onbekender bent en je heet geen uh, eh, een Tino machten zeg maar, ja. Uh, daar daar uh, ja, Bellet is voor hem natuurlijk uh, makkelijker op te pakken. En, en, en bij mij wordt het wat minder snel gedraaid. Dus ik denk, ja, ik moet toch een beetje aan die kant van de feest gaan zitten. Ja. En het is ook leuk om mijn kroeg uh, zeg maar, een feestje of zo te brengen. Kijk, dan ga je vaak geen bellet. Uh, uh, maar ik wou het wel een keer gedaan hebben. Dus ik heb uh, een lekker mooie bellet ge gemaakt. En uh, ja, goed, daar uh, ben ik trots op. Ja, goed, J jij bent dus echt uh, eigenlijk een beetje een bellet, Vin. Ja, Engelstalig ballads, uh, Tom Jones, ja, ja. Uh, Elvis vind ik heerlijk om te zingen. Ja, ja heerlijk, ja. Ja. ja. Maar dat zijn, ja, dat zijn hier altijd de feestjes voor, dus, uh, maar dat doe ik vaak ook thuis als ik oefen om warm te nou, lachen. Nou ja, Tom, Tom Jones uh, doet het wel aardig, denk ik, op feestjes. Ja, nou ja, ik doe altijd wel vaak uh, The Never Fall In Love Again uh, van ja. Tom Jones uh, wil ik er wel eens keer op het einde of zo even mee lallen en... Uh, in Londen zijn er wel wel die liedjes die wel kunnen, maar goed, uh, dat doe je er eentje. En dan, uh, dan heb je gewoon even kunnen laten zien wat je, wat je kan. En uh, ja, dan wordt dat wel leuk opgepakt. Ja, help jezelf is ook zo mooi. Ja, ja. nou ja, goed. Ik uh, kan er wel artiesten meer op noemen dat ik denk. <laughs> nou, echt, dat... Nee, maar ik, ik, dan denk ik van, ja, je hebt het over Tom Jones. En dan, uh, ja, never fall in love again. Uh, never fall in love again. Ja. En dan denk ik van, ja. Help jezelf is ook een, een lekkere vlotte plaat. Ja, en zeker. Is, is ook wel een knaller eigenlijk. En nog steeds. Ja. Ja. Nou en zelfs volgens mij ook nog wel eens een keer in een, een Nederlands jasje gedaan. Ja, klopt. Dus, uh, er nee, daar, daar is zoveel muziek, zeg maar, die, die, die ik nog zou willen zingen. En alleen ik heb altijd wel een beetje steeds meer last van het uh, onthouden van teksten. Ja. Dus uh, en ik heb best wel wat uh, repertoire. Maar ja, ik, ik, ik zit ook nog in een face -video, die ook al gek. Maar ja. nou, we hebben ook alles bij elkaar misschien. Uh, uh, ja, we hebben iets van 23 eigen songs uh, daarmee. Um, en, en ook dan wel zeker 25 covers uh, die we wel eens brengen. Dus ja, op het begin ben je zo'n encyclopedie. En ja, bij mij begint een beetje paard te spelen dat mijn harde schijf vol uh, begint te Ja, ik wou net zeggen, die harde schijf moet ook eens een keer geruïssert worden. He. Die, <lacht> ja, die uh, ja, ja. bugs iemand ja, eruit. Dat komt <lacht> Nee, maar uh, al, ja, allemaal leuk. En, en nogmaals, wat je ook zei, hè, want als het allemaal leuk is, dan, dan pakt het ook makkelijker op. Maar ja, ja. in de baan van de dag, ik werk ook nog gewoon uh, fulltime bij uh, een woningcoöperatie. Ja. Uh, ik schrijf liedjes voor andere mensen. Uh, uh, ik heb nog een, een, een percussiegroep. Ik heb een feestdio, vaak ja. dan zomers zelf nog. Ja, en dan wil nog vriendin ook wel eens aandacht. Ik heb mijn kinderen, dus ja, ja ik kom tijd te komen. Ah, ja, het is uh, topsport, zeg ik altijd. Ja, dus het is uh, ja, rennen en, en niet stilstaan. Ja, en dan uh, moet je ook nog uh, je wederhalve tevreden houden natuurlijk. Ja, ja. Dus dat dan ook nog. Dus, uh, dus uh, ja, nou ja, goed, ik hoop het wel. Of, het nog, uh, of ze ja. dat vindt. <laughs> ja. <laughs> ah, ik zeg altijd, je moet er een beetje tijd voor vrijmaken. Ja, dat is ook wel zo. Maar goed, anderzijds, uh, we doen leuke dingen en daar worden wat centjes mee verdiend. En daar kan ze ook wel een beetje mee van profiteren. Ja. En daarom zijn we nu lekker uh, hier in Spanje. En... Uh, nou ja, goed er zit ook een leuke kanten aan maar het is hard werken dat klopt ja, ja. ja, zeg het is het is top smart, hè? Dus, ja. Uh... ja ja goed en het conditioneel vraag het ook iets van je en ik ja. moet wel zeggen na de vakantie moet ik echt wel aan de gang even de sportvol induiken want uh, het loopt een beetje de spuigaat uit ja, nou ja. mensen geloven zelfs niet meer bij de fotokaarten dat ik er ben dus ik <laughs> Ja, ja. Maar goed, we hebben er meer last van. Nou, ja. dus, dus, dus, maar goed, ik nee, dan, dan liever het formaatje van lange frans zeg maar. Ja, Oké. Okay. Hey, uh, was, was jij nog trouwens, want deze is al een aantal weken uit. Uh, heb je al een nieuwe ideeën op de plank liggen of? Uh? Nee, helemaal niks eigenlijk op dat moment. Nee, okay. Ik uh, ben op het moment eigenlijk met, met met wat andere mensen bezig van schrijven. Uh, um, en ik, ik vaar eventjes lekker op deze plaat. Ik heb links en rechts ook al wat gehoord en van mijn pligger uiteraard. Hè, dat het gewoon heel druk is in muziekland. Nou, ja, kijk dan krijg je dan zoveel uh, overspoeling van, van uh, leuke liedjes. Ja. Jullie moeten keuzes maken. En um, ja, dan kun je wel blijven proppen. Uh, maar dat is ook zonde van de centjes. Dus ik, ik, ik gun in ieder geval zelf vanuit mijn portemonnee, maar ook vanuit uh, uh, muziekland, dat er wat ruimte, ruimte gaat komen. Um, ja, dat de plaatjes ook gewoon weer lekker gedraaid kunnen worden. En ja. dat, uh, dat de helft hem niet oppakt. Omdat er gewoon ja dat vol is. Ja, uh, dus inderdaad. Dat, uh, nou ja, dus daar even ruimte. Overvol. Nou, dat, dat. Dus er moet iets gaan gebeuren, denk ik, in, in dat proces. Maar ja, goed, we gaan zien wat het verlopen. Maar vandaar dat ik eventjes uh, gewoon lekker uh, tranquilo, uh, rustig aan uh, uh, verder denk. En dan denk ik dat ik, ja, sowieso, uh, wat ik net zei, die ook al gek, uh, gaan we binnenkort wel een, een plaat van releasen. Dus uh, er gebeurt nog wel iets, uh, en dan ook op mijn socials uiteraard, omdat ik er ook deel van uitmaak. Uh, maar voor mijzelf solo denk ik dat het, uh, ja, weet ik niet, of eind dit jaar... Of misschien op begin volgend jaar weer uh, met iets gekomen. Ah, oké. Okay. Hé hey Fabian, als jij uh, uh, eventjes uh, je site nog noemt waar ze jou kunnen volgen. Ja, nou ja, goed voor de mensen thuis. Als ze nieuwsgierig zijn, ja, de site die is uh, al een jaar of twee in progress. Ja, daar ligt er wat minder druk op. Maar uh, dan heb je natuurlijk de TikTok. Uh, je hebt uh, uh, Facebook. Uh, ja. Natuurlijk de Spotify. Dus pak even alle... Um, uh, Insta heb je natuurlijk ook nog de YouTube, nou ja, goed over. Ah, ja. <laughs> van alles en nog wat. Goed. Ja, nou ja, goed, maar daar vind je alles terug van muziek tot filmpjes tot uh, dingen. Ja. Dus uh, Fabian Somers, nou daar kom je uh, overal op uit. Die heb je maar eentje, Fabian Somers. Dus uh, nee, dus daar kun je me vinden. Oké. Okay. Nou, en dan uh, rest maar nog uh, één vraag: als jij jouw titel op wil noemen, oftewel jouw plaat wil presenteren, zoals we dat vroeger zeiden. Ja. Dan gaan wij hem draaien. Nou, helemaal super. Nou, jullie natuurlijk al super bedankt voor uh, alle aandacht. En uh, de luisteraars thuis voor het uh, luisteren. Nou, ik zou zeggen, ga lekker achteroverleunen. Uh, de nieuwe plaat van mij, lekker stappen, van Fabian Zelpers. Hé hey Fabian, dankjewel. Goedtje. En nog uh, succes daar. En uh, ja, morgen weer terug naar huis. Dus ik zou zeggen, een goede vlucht terug. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi. we gaan vanavond lekker. In dat glas zodat ik je vanavond kan versieren. Want vanavond laat ik me weer gaan, zoals gewoonlijk word ik kruipend weer naar huis toe. Ik kan niet meer op mijn benen staan, maar met jou kan ik de hele wereld aan Doe mij een bakel of een sangriaatje, ook een mijn beste maatje, want we gaan vanavond. Wat zit er eigenlijk in dat glas, zodat ik je vanavond kan versieren? Deze dag die kan voor mij niet stuk. En want de barman heeft zo daar ligt een rondje. Ik glap over van het u geluk. Deze avond maak ik mij totaal niet druk. Ja, ja, ja, ja, la la la. Je kan versieren. Wil jij een appel, die Ras? Wat zit er eigenlijk in dat was, zodat ik je vanavond kan bezien? Dat was die dan, Fabian Zomers. En uh, vanuit dat mooie Spanje lekker stoppen. En uh, ja, ja heerlijke plaat toch, een heerlijke, heerlijke feestplaat. We gaan een verzoekje draaien en dat is afkomstig van uh, een uit Rotterdam. En die vraagt hem aan voor uh, Miranda en uh, Michel uh, Joffrey en voor de rest iedereen die aan het luisteren is naar de ZFM. En uh, ja, nou bij deze uh, mocht ik er eentje uitkiezen en ik weet uh, de smaak. En uh, ik heb er eentje genomen. Ik wil mijn tranen nu vergeten van Stella Bosch. Als een orkaan. Als een orkaan.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 Oh! Dat was natuurlijk ook voor mij een wederhelft. Ja, dankjewel daarvoor. Stella Bos was dit. En ik wil mijn tranen nu vergeten. En wij gaan nog even een plaatje draaien. En dan gaan we nog eventjes iemand bellen. En dat is Steven Jansen. En ja, hij heeft ook een nieuwe single uit. Ik wil met je dansen. En daar gaan we dadelijk even het een en ander over vragen. Jack van Gestel En tranen in de nacht. Oh, Will. Ik hoop dat er een MNA staat, tranen in de nacht, Jack van Gestel en uh, ja, aan de telefoon hebben we Steven, een hele goede avond. Een hele goede avond. Steven Jansen, hé, hey, uh, ja, we bellen jou natuurlijk vanwege jouw nieuwe single, ik wil met je dansen. Ja, klopt. Ja, en uh, hoe is dat ontstaan? Zag je iemand op de dansvloer en toen dacht je van, hé. Uh, hey. Nee, ja, zo is het Was het Wat is maar zo makkelijk, was het maar zo makkelijk. De, de, de gedachten kunnen daar zijn, hè. Ja, de gedachten kunnen er zeker zijn, zeker. Nee, um, we wouden al een tijdje, we ook al een keer iets gaan kofferen Want ik heb uh, voor een eigenlijk altijd alleen maar eigen werk uitgebracht. Ja. En um, ja, toen, uh, ja, daar gaat, daar gaat natuurlijk een heel proces van, nou ja, wat, welk nummer wil je dan kofferen Welk artiest? Ja. En uh, toen uh, dacht ik, ja, weet je, ik blijf gewoon lekker dicht bij mezelf. Uh, en uh, ik had vroeger nog uh, een heel mooi album van Graf Dame, want Graf Dame komt ook uit het mooie Breda. Ja, goed. Waar ik ook vandaan kom. Ja. En ja. Um, ja, toen dacht ik van ja, ik ga eens op de album kijken. En dan stonden er twee volgens mij hele mooie liedjes op. Dat was uh, Alicia, maar goed. Gino Graus was me al vol met coveren. Ja. En uh, ik kon met je dansen. En toen hebben we daar een, een heel leuk sausje overheen gedaan. En uh, ik denk dat die redelijk goed gelukt is. Ja, want uh, je, je hebt ook contact met Grat, of niet? Sorry? Ik zeg, jij hebt ook uh, contact met Grat? Uh, nee, ik heb nog geen contact met hem gehad. Maar ik oh, weet okay. wel even komen. Nou, ja, wat, uh, ik, ja. ik, ik, ik weet wel dat Grat het wel heel leuk vindt als... Uh, als artiesten zijn uh, nummers kopperen. Ja, ja, uh, ja, hij is natuurlijk uh, uh, nu uh, ja, eigenlijk weer een beetje van start gegaan. He? Ja, hij begon. heeft nu weer ja. een, uh, een contract getekend uh, bij een label. Dus uh, ja, de verwachtingen zijn groot, denk ik. Ja, ik, ik ben benieuwd. Ik vind het hartstikke leuk dat hij weer begonnen is. Dus ik vind, uh, vind het ook een, een heel spontane uh, uh, gast. En uh, ja, als ik hem wel eens tegenkom, dan is het ook altijd op uh, brullen. Ik heb er zonder onder elkaar. Ja, inderdaad, nou ja, een gezellige stad, breda sowieso. Ik sowieso, bedoel, inderdaad. Ja, Brabantse nachten zijn lang, hè? Dat is één uh, wat zeker is, <laughs> ja. ja, ja, ja. Hey, maar, uh, ja, ik wil met je dansen, dus, uh, nou ja, een cover van uh, glad Ja. En, uh, ja, en een, nieuw, een nieuw sausje, zeg maar, in je eigen, eigen ja, jasje. Ja, precies, je een beetje eigen zout aan het ontwikkelen... En... Ja. Sinds uh, ja, sinds nu een paar maanden uh, deze singles nu naar uitgekomen. Daarvoor heb ik een tijdje door privéomstandigheden helaas niet veel uit kunnen brengen. Er ja. was altijd nog wel een, een duo met in het Brabans carnaval. Ja. Maar goed, dan gaat het, op een het gegeven moment gaat het natuurlijk wel een beetje een beetje kriebel natuurlijk. Want ja goed, uh, je wilt toch ook zelf uh, wat dingetjes doen. Ja goed, en dan ga je eigenlijk kom ik weer in contact met. Uh, met de studio met Sonic Solutions en die zei, ja, zeiden, ja we, willen, we willen zo graag een keer iets gaan maken, een, een uh, solo plaat. Toen dacht ik van, nou, weet je wat, dan uh, gaan we dat gewoon doen. En uh, ja, zo, uh, zo doel is het uh, ontstaan. En uh, ja, ik ben uh, heel erg blij met het uh, eindresultaat. Ja. En ja, ik ben ook gewoon al blij eigenlijk dat ik uh, nu ook al kan zeggen dat uh, de volgende er ook weer aan zit te komen. Dus, uh, Oké. Okay. Het is ja, de ja, want de, de volgende is uh, een beetje soortgelijk uh, iets. Ja, we willen wel gewoon hetzelfde sound inderdaad. We willen echt een eigen soundje gaan creëren. Mm -hmm. wel inderdaad Het is ook een koffer, ik kan nu niet zeggen van wie. Nee. Uh, <laughs> maar uh, helaas. We houden, we houden het spannend. Ja, precies. Ik moet de volgende keer ook wat te vertellen hebben, natuurlijk, hè? Ja, ja, daarom. Dus, uh, als je nu nee, alles gaat vertellen, <laughs> dan schiet het niet op, Ja, ja precies, dat schiet niet op, inderdaad, nee. nee um, de volgende wordt ook uh, wordt wel een koffel inderdaad. En uh, ja, we proberen gewoon hetzelfde soundje te gaan creëren... zodat het, uh, het toch lekker en herkenbaar wordt. Dus uh, druk aan de slag. Dus ik uh, ben nu uh, druk het nummer aan het instuderen... en uh, op verschillende manieren proberen te zingen. En dan ben ik benieuwd, eind augustus, want dan uh, gaan we inzingen. Dus, uh, ja. Nou ja, wij zijn ook benieuwd. En uh, tot die tijd gaan we natuurlijk wachten op jouw volgende single. Uh, maar ja. eerst tot, uh, tot, uh, tot die tijd met deze single natuurlijk. Ik wil met je dansen. Ja. En uh, ja, waar kunnen mensen jou volgen, Stefan? Op, uh, op uh, alle social media. Op Facebook, Instagram, TikTok. En uh, er komt ook een uh, nieuwe website aan. Die zijn we aan het bouwen. Okay. En uh, voor boekingen kunnen ze tegenwoordig ook. Of via social media. Of het kan ook via het label. Of via www.grootheidblauw.nl. En dan Stefan Janssen. Ah, oké. Okay. Dus uh, zijn we zo actief op TikTok? Of, uh... Ja, ja ik, uh, ik hoor dat ik uh, steeds meer actief uh, daarop moet gaan zijn. Dus uh, de socials worden ook aangepakt. Laten ah, oké. Okay. Nou, Dan gaan we in ieder geval uh, blijven hier volgen. En uh, we goed. kijken uit naar jouw uh, volgende single natuurlijk ook. Ja, zeker. En uh, ja, wie weet uh, ja, kom je een keertje uh, vanuit dat mooie Breda eventjes naar uh, het warme en uh, zoute Zandvoort. Nou, dat lijkt me gezellig. Ik vind, het, ik vind het altijd uh, heel leuk om daar uh, een dagje uh, of soms ook wel eens een nachtje naartoe te gaan. Dus, uh... Ja, nee, het is, uh, het is goed vertoeven. En zeker als het goed weer is natuurlijk. Ja, zeker. Nou, dat kunnen we kunnen wel eens een keer combineren. Ja hoor. Nee, dat is... Uh... We houden ons aanbevolen, laten we het zo zeggen. Ja, top. Maar top. Ik, uh, ja? ik ook. Dat okay. gaan we zeker een keer regelen. gaan we zeker regelen. Hé, hey, um, nou ja, uh, ik zou zeggen, uh, kondig jij hem aan. Dan uh, gaan wij hem ja. inzetten. Oké, okay, helemaal goed. Hallo lieve luisteraars, mijn naam is Stefan Jansen en dit is mijn nieuwe single Ik wil met je dansen. Dankjewel Stefan en ik zou zeggen, een heel goed weekend. Ja, van hetzelfde. En, en uh, tot contact en uh, wie weet de volgende keer als Ja zeker. Jazeker, hey, dankjewel man. Kom maar. Hoi hoi, fijn hoi, hoi, hoi. avond. Hetzelfde. naar de sterren, een steady pal, ze doet een stille weg. Ik zou het zo graag eens willen zeggen. Hey van Jansen waar zit en ik wil met jou dansen. Plaatjes, vullen geen gaatjes. Leuke plaatjes wel. Leuke plaatjes wel. Op mm, die gooi je hier. Entertainment for you. Er in seine Hand, streichelt sie und sagt zu ihr ganz leid Ja, en dat is gelijk het laatste plaatje natuurlijk. Dag trouwens, een mooie afsluiter. Buenos dias. Ik zou zeggen, ja, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren natuurlijk. Ja, we gaan eventjes uh, een uh, kleine zomervakantie houden. En, uh, ja, ik ben weer terug. Uh, 6 september. Entertainment View is uh, tot die tijd non-stop. Dus ik zou zeggen... Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En tot 6 september. De special guest is dan uh, Jack Barbee. En uh, ja, ik zou zeggen, geniet ervan. Moet je nog op vakantie, een fijne vakantie. En als je terug bent, uh, ja, helaas. <laughs> hey, uh, ik zou zeggen, tot dan. Tot uh, 6 september. Bye bye, zwaai zwaai. En nog een goed weekend.